Vandaag vertelt Kim van Koten de Sloven. Het leven in de buurt van een stad is vermoeiend. Men wordt gehinderd door allerlei lieden die op geld en winstbejag uit zijn. En het is geen wonder dat vooral een heer daar last van heeft. Het zal dan ook niemand verbazen dat heer Bommel er van tijd tot tijd op uittrekt om in een eenzame streek tot zichzelf te kunnen komen. Zo trekt hij nu door een onbekend gedeelte van de zwarte bergen, vergezeld van Tom Poes, voor wie dit leerzaam is. Oh, wat een rust! Hier kan men nog zonder zorgen en met vederlichte tred door de natuur gaan. Huh? Wat jij, jonge vriend. Mm -hmm. Ik heb het terrein dan ook goed uitgezocht. Een onbekend gebied, nog nimmer door een beschaafde voet betreden. Toch is hier... Zonder bezit geen zorgen, zei mijn goede vader altijd. Daar heb ik mij altijd aan gehouden. En daarom heb ik heel wat lichtjes op het levenspad van anderen kunnen brengen. Uh, luister je, w wat is er? Vreemde sporen. Hm? Hier heeft iemand gelopen. Onzin. Nee. Het is niets dan een onschuldig dier dat door onze nadering is opgeschikt. Oh. Je moet je gedachten niet door elke kleinigheid laten afleiden. Kom, pak liever die tasjes uit. Het lopen is vermoeiend en Joost heeft er prettige versnaperingen in gedaan. Oh. Trouwens, de avond is al aan het vallen, zie je wel? Oh, no. mm. Koude kip. Een mm -hmm. mm -hmm. broodje kaviaar ja. bij een behagelijk vuurtje en de opkomende maan. Huh? Huh? Huh? Daar zit iemand. Huh? Daar tussen die bladeren, Olly. Uh. Uh. Kom hier, toch, uh, Laat me niet alleen. Ik moet je beschermen als je begrijpt. Je hoeft niet te vluchten. We zullen je geen kwaad doen. Uh. Je hoeft niet zo bang te zijn. Wie ben je? Ak, dank u. Woon je hier? En waarom liep je zo hard weg? Wat ben je er voor eentje? Sloof. Ak is sloof. Gevluchte sloof. Vluchten mag niet. Daarom is hardlopen goed voor vluchten. Vluchten is altijd verkeerd. Men behoort pal te staan en het gevaar in de ogen te blikken. Het komt mij voort dat dit schuwe wezen bedreigd is, jonge vriend. Laat het maar aan mij over. Dan zal ik het met zachtheid en tact op zijn gemak stellen. Ga rustig zitten, heer Ak. Dank u. Hier is niets te vrezen, want u bent onder vrienden en niemand zal u leed berokkenen. Toch wel? Dank u. Ak is gevlucht te sloof. Daarom... Oh, kom, kom, jonge vriend. Als je bent weggelopen is er nu toch niets meer te vrezen. Je bent in goed gezelschap, als je begrijpt wie ik bedoel. Wat wil je nog meer? Ik kan je verzekeren dat ik persoonlijk pal zal zitten wanneer iemand je kwaad wil doen. En, en tenslotte is Tom Poeser ook nog. Wat jij, jonge vriend. Mm -hmm. Maar voor wat is hij weggelopen? Dat zou ik wel eens willen weten. Hm. En hij voelt zich niet echt vrij, geloof ik. Niet vrij, dank u. De grote knark heeft Aks Hagje. Daarom. De, de, de, de grote knark? Ja. Wie is dat? Wat betekent het dat hij jouw hachje heeft? Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar het doet mij erg onprettig aan. Een spiederkijker, een, een spiederkijker. Ik moet terug en mijn straf gaan halen. Weglopen mag niet. Dank u. Dank u. Be is toch te gek Het ventje is overspannen, dat is duidelijk We moeten hem tegenhouden, jonge vriend Heer Ark, kom toch terug Dan moet hij het zelf maar weten Ik ga mijn welverdiende rust onder een warme deken genieten Dat mannetje is enigszins gestoord, durf ik wel zeggen Wel hoor Gestoord? Ik weet het niet Wat is een hachje en waarom gaat hij terug om straf te halen? Eén, twee, help. De volgende morgen reeds vroeg hervatten heer Bommel en Tom Poes hun wandeling door het woeste landschap. De opkomende zon wierp lange schaduwen en bleke nevels dreven door de ravijnen, zodat de temperatuur wat kil was. He, he, kijk daar nu toch eens. Daar is met die Ak bezig, met het voortrollen van een gele steen, samen met zijn vrienden. Hm, ik weet het niet. Ak is teruggegaan om straf te halen. N dit zullen wel andere sloven zijn, denk je? Mm hm. Nou, in ieder geval heerst hier een misstand, jonge vriend. Dat rotsblok is veel te groot voor die ventjes. Ze kunnen het nooit naar boven krijgen, wat jij. Nee, dat is geen werk. Je. Misschien was dat wel de reden dat Akker genoeg van had en gevlucht is. Zou het? Mm -hmm. Zou dit allemaal sloven in dienst van de grote knark wezen? Dan wordt het toch tijd dat hier een heer regelend optreedt. Uh, uh, uh, wacht eens even. Uh, wat doen jullie eigenlijk? Wie zijn jullie? Sloven... Dank u, dank u. Rollen zonnesteen steen naar bergtop. Moet gebeuren. gebeuren, moet gebeuren. Wacht eens even, ik, ik moet hier meer van weten. Waarom rollen jullie die rots naar boven? Dat is toch veel te zwaar voor jullie. Wat jij, jonge vriend. Nou, dat zou ik ook denken. Het, het moet. Dank, dank u, de grote knark wil het zo. Wil het zo. Alle zonnestenen op zonneberg. De zonneberg. Mooi geel. Mooi geel. Is tegen scheuten. Weet niet waarom. waarom. Dank u. Maar dat is toch te gek. Men moet altijd weten waarvoor men iets doet. Anders kan men het niet goed doen. Dat zei mijn goede vader altijd. En daar moeten jullie je aan houden. Waarom doen jullie zoiets onzinnigs voor die heer Knark? De grote Knark heeft onze haagjes... Daarom, daarom, altijd doen. Wat grote knark zegt, dan nou. komt er geen straf. Moet, Moet nu verder, verder. Dank, u. Dank, u. Oh, Dank u. Het zijn je toestanden. Deze knark is een geweteloze uitbuiter, dat staat voor mij wel vast. Maar het, dit zijn heel domme mannetjes die niet eens weten wat ze doen. Zegt u zelf. Ja, heel dom. Ja. Kom aan, we gaan weer eens verder Laat die sloven maar tobben, jonge vriend Ze weten niet beter Neem de rugzak en volg me. Waarom draagt u onze bagage eigenlijk niet eens een poosje? Wat bedoel je? Een heer kan toch niet gebogen onder zo'n zak lopen? Dat hoort toch niet, zeg nu zelf Waarom eigenlijk niet? De kracht van een heer is toch bekend? Denk je dan helemaal niet aan mijn leeftijd en mijn zwakke gezondheid? En, en, en wat zou de markies wel niet zeggen wanneer hij mij zag snoegen? Denk toch niet altijd aan jezelf, jonge vriend? Pas op, heer Olly! De gele steen! Oh, oh vreselijk... Dat, dat scheelde maar, maar, maar een haar. Ja, ja. Oh, ik kreeg mijn rugzak is zo plat als een cent. D dat had ik zelf geweest kunnen zijn. O, oh, verschrikkelijk. Stel je toch eens voor. Mm -hmm. Wacht eens even. Wat is dat voor een manier? Waarom ja. hebben jullie dat stuk gele berg losgelaten? Omdat zon boven in de hemel staat. Daarom, daarom. Dank u. Dank u. Wat is dat voor onzin? Al jullie werk van deze ochtend is voor niets geweest. Dat steenblok ligt weer op de plaats waar jullie begonnen zijn. Eh, eh, eh, en daar praat ik nog niet eens over het pletgevaar dat ik gelopen heb. Wordt niet meer gewerkt zon boven, zon boven in, hemel. in hemel. Dan sloven, Dan sloven rusten. De grote knark wil het zo. Dank u. Dank u. Zulke domme wezens heb ik nog nooit gezien. Om twaalf uur gaan ze rusten, ja, ja. Pff, heb je ooit zoiets meegemaakt? Het is raar. Ja. Ze kunnen niet erg goed denken, geloof ik. <laughs> droevig, heel droevig. Oh. Wat een toestand, overigens. Hier zit ik nu. En de mooie rugzak waarin Joost allerlei versterkers had gedaan... is helemaal plat. Op deze tijd heb ik behoefte aan voedsel. Anders kan ik niet verder. Waarom niet? Ja, Dat is het toppunt, omdat het twaalf uur is natuurlijk. Dat is de tijd voor ontspanning, zoals mijn goede vader mij altijd geleerd heeft. Dat moest je weten. Mm -hmm. uh, uh, uh, wat, wat is dat? Een auto in deze streek? En er zit niet eens een bestuurder in? Nee. De motor loopt trouwens ook niet. Oh. Oh. Maar, maar ik ken dat wagentje, Olly. Oh. Het is de driewieler van professor Willewitkowski. Oh. En hij doet hem zelf voort. Oh. Oh. Eindelijk. Levende wezens in deze steenwoestenij. Dat treft zich, ja. Het is zo een ongemak, deze motorverperkte krachtwagen. Als ik maar enige hulp had om hem door dit ongestomme landschap te drukken... Het lijkt me heel vervelend. Oh. De omgeving is heel drukkend ja. voor iemand met motorpech. Ja. Maar er is hulp genoeg in de buurt, professor. Ja. Ja, ja, ja. Er zitten hier genoeg werkkrachten in het rond die u kunnen helpen duwen. Het is een goede idee. Uh, dear, goede dag. Ik bevind me hier met een verkrankte motor. Zonde heers Haben zo levenswaardig zijn willen om mij een wijn te helpen drukken. Ik zal uw diensten weggaan belonen, dat verstaat zich. Eén tijd, zon is vier, vier vingers, vingers voorbij, hoogste punt. Dan moeten sloven weer aan het werk beginnen. Zonnesteen moet op Zonneberg gerold worden. Zo wil, Zo wil de, grote de, grote de grote knarren. Bro, wat is hier dan los? Wie is en... deze grote knar? Ik wil zijn werknemers huren om mij voor te drukken. Waar woont hij, daarmee ik hem spreken kan? Dat zou ik ook wel eens willen weten. Er gebeuren hier dingen die mij niet aanstaan. Misstanden, als u begrijpt wat ik bedoel. Als vooruitstrevend heer met moderne opvattingen kan ik die niet dulden. Maar er is geen verstandig woord uit deze ventjes te krijgen, professor. Ik heb ze met tact en goedheid benaderd, maar uh, hoor maar. Praten doen ze niet. Hmm, dat weet ik nog niet zo net. Hmm, zeg eens, waar woont de grote knark? Geen tijd, zonnesteen moet naar top. Onzin. Je weet niet eens waarom. Kom nu maar even mee, dan kan je die heren uitleggen waar je baas woont. Kijk maar aan. Um, de storing, maar wij zouden garne vernemen willen waar uw werkgever woont. De grote knaag, als ik je goed heb verstaan, waar hoist hij... Kom aan, jonge vriend. We hebben het goede voor. Daar kan je van op aan. Daar. Het gaat om het voortduwen van een auto en, en om je arbeidsvoorwaarden, als je begrijpt wat ik bedoel. Daar. Zeg nu maar waar die uitbuiter woont. Daar. Oh, daar gaat die steen opnieuw. Precies in de richting waar hier knark schijnt te wonen. Kom mee, Tom Poes. Volg me. Wacht dan toch. Help mij dan, mijn verpechte krachtwagen. drukken. Het rotblok rolde intussen de helling af totdat het aan de voet van de berg terecht kwam. Daar bevond zich een kwalijk riekende poel die in de wandeling het knarkmoeras genoemd werd. Deze naam ontleende het water aan zijn eigenaar, Vlijmen Fileer, knark van de Tufkegel en aanliggende slikken en zompen. Deze groot grondbezitter hield zich bij voorkeur in het poelwater op waar hij genezing zocht voor scheuten. Het valt dan ook te begrijpen dat de leider onaangenaam getroffen was toen de bovenmaatse steenmassa... Haspelaars, hennetasters, jullie hebben weer een zonnesteen laten glippen, hè? Naar beneden laten donderen, hè? Ik had hem wel op een bas kunnen krijgen, warkoppen. En hoe willen jullie hem nu weer naar boven brengen? In het water gaan en... Duwen. duwen, in het water, in het water gaan, gaan. Duwen. en duwen, heel hard, heel hard duwen, heel hard duwen, dank u. Kulkoek! Deze steen is verloren voor de tufkegel. Hoe moet het nu met mijn jicht? Wanneer zullen er ooit genoeg zonnestenen op de top liggen om mij van mijn kwaal af te helpen, huh? Naar nou, de hokken jullie! Je krijgt straf! Straf? Nee. Straf van Knark. <knellen> <knellen> uh, uh, hele, mijn naam is Olivier hele, P. Bobbel. Hele, u moet niet zo boos zijn hele, op die ventjes. Traf, ik vroeg hele, ze iets hele, en toen verloor ze hun greep op dat rotsblok een beetje. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ze konden het niet helpen. Het zijn frums. Maar ze zullen ervan lusten. Dat is de enige manier om iets van ze gedaan te krijgen. En wat is dat voor een vraag, hè? Waarom houden jullie mijn sloven van hun werk... We zoeken een zekere heer Knark. Ik wil eens dus met hem praten over die sloven. Over arbeidsvoorwaarden en die dingen bedoel ik. Het komt me voor dat ze niet aardig behandeld worden. Ik bedoel eigenlijk dat ze worden uitgebuit en zo. Ha! Dan ben je bij mij aan het goede adres, vreemdeling. Ik ben de Knark van deze turfkegel Met de omringende slikken en de bijbehorende sloven. Wat wil je van Wat was dat nu weer? Dat, dat, dat was een professor met zijn voertuig dat niet wil rijden. Zodat hij stuurloos in uw moeras viel, heer Knark. Ik heet geen Knark. Mijn naam is Vlijmen Fileer. Ah. En als die wagen niet rijden kan, weet ik niet wat dan wel kan rijden. Je hebt mijn leven gered, Olivier B. De wegpiraat zou rustig over mij heen zijn gegaan als je me niet opzij had getrokken. Hij wil hulp hebben, hè? Nou, hulp. Kan niet krijgen. Nou, daar is mijn klachtwagen kunst In de bloep gesturpeld. een schrikkelijke toestand. Wat moet ik nu aanvangen? Dat zal ik je vertellen. Je hebt rust nodig, jij razende kropper. Ik zal je afleren om mijn tuchtkegel als een bezeten simpelaar af te razen. Wat? Ik wil je mijn scheut in een rustige omgeving behandelen. En ik ga jou tot kanten brengen. Nee, ik ben geen lavende klopper. Geloven! Pak een touw, Wikkel deze prof in en breng hem naar de kooien. Hij zal een rustkoer ondergaan. Dat, dat kan men ja niet maken. Je hebt me daarnet gered, Ollibree. Dat is mooi van je en ik ben niet ondankbaar. Zeg me. ]oraan. ...waarmee kan ik je een genoegen doen? Uh, een uh, uh, genoegen? <laughs> Wel, uh, laat de professor vrij. Uh, het was allemaal een ongeluk uh, en nee, nee, hij was geen kwaad van plan, <laughs> wat jij, toch, Poes. Uh, dit is geen behandeling van oppassende lieden, heer fileer. Van vrij laten kan geen sprake zijn. Wie stout is, krijgt straf. Dat is de gewoonte hier. Hoe zou ik anders orde onder al deze simpelaars kunnen houden? Nee, die wens kan ik niet toestaan. Maar ik weet iets beters. Ik zal je ok geven. Ok? Wat moet ik met een ok? ok? Wat is dat? Dat zal je zien. Ok is een hampelaar. Als alle anderen. Maar is toch wel wat waard. Ja, maar ik, ik, ik zou liever hebben dat u professor Prilwitskovski vrijgiet. Praat daar niet langer over. Het bederft mijn gulle stemming. Oh. Je krijgt ok en dat is een mooi geschenk, zou ik denken. Ik, uh, ok. Oh. Hij is van jou. Hier is een hachje. Dank u. Bewaar het goed, want zolang je dat in je bezit hebt, zal ook ok je gehoorzamen. En nu ga ik verder kuren. Ik voel een scheut opkomen. Hagje. Dit. Het lijkt me een vrij besneden bolletje toe. Maar wat is nou een hachje? Een tompoes. Wat de Tompoes? Maar die had de loop der gebeurtenissen niet afgewacht. Zodra hij begreep dat heer Olly een sloof cadeau kreeg... had hij het op een lopen gezet om de ongelukkige professor te zoeken. Hij vond dat die in de eerste plaats hulp nodig had. Wat doe je, jonge Ook, ok? Sta toch op? Ook ok, staat op. Oh, mooi, hè? Kijk, er zijn ook nog oogjes in uitgesneden, zie je wel? Een mooi geschenk van heer Fileer. Zo'n mooie bal, werkelijk. Is geen bal. ...is hachje van Ok. Huh? En Ok is nu sloof van grote heer... Ah. ...die hachje van Ok heeft. Nee, maar heb ik ooit. Dat riekt naar slavernij. Dat, dat past niet in deze tijd. Dat is niets voor een heer van mijn stand. Ik, ik wil jouw hachje niet, vriend Ok. Hier, je mag het zelf hebben. Je bent vrij, bedoel ik. Ok vrij? Dank u. Dank u. Wat een toestanden. Stel je voor dat een heer een sloof op na zou houden. Nee, iemand van mijn stand staat pal voor de vrijheid. En mijn goede vader zei ja. altijd... Waar is Tom Poes nou toch? Vrij. Ah, kom. Het was een mooie daad van me om dit eenvoudige wezen vrijheid te schenken. Al zeg ik het zelf. En nu zal ik eens gaan kijken waar de professor is. Ook hij zal bevrijd worden, al zou ik het persoonlijk moeten doen. Olie jongen, vrijheid is het hoogste goed, zei mijn goede vader altijd, en daar houd ik mij aan. Wat wil je nu nog? Waarom schep je geen vreugde in de vrijheid die ik je geschonken heb, jongen ook? Ok? Wat loop je dat te betreuren? Ook ok heeft geen vrijheid gekregen. Ook ok heeft alleen maar Hagje van grote heer gehad. Ja. Wat moet ook ok met Hagje doen? Tom Poes had de voetstappen van de sloven gevolgd... en zodoende kreeg hij al spoedig de ingang van een spelonk in het oog... waaruit een ondiep watertje naar het moeras stroomde. Daarnaast stonden enige ruwe houten kooien vol sloven tegen de bergwand. En reeds van verre was de hoed van professor Prulitskovski... boven een der hokken waarneembaar. Daar hebben ze hem dus heen gebracht. Dit zal de strafplaats dan wel zijn... Nu, het lijkt me niet moeilijk om hem eruit te halen. Daarna kan ik wel weer verder kijken. Ja, bitte. de zeilen. Nu moet de ademblikken uit de lijf en Mijn bloedpan is versteerd. En mij. Ja, bedrijf. Ja. In een dolle geschiedenis. Wanneer ik dit alles tevoren geweten had... ...zou ik mijn onderzoekingen op een ander terrein gelegd hebben. Ik voel als een knakworst aan. Wat is dit voor een omgeving, vraag ik mij. Wat moet ik dan nu aanvangen? Mijn krachtwagen en ikzelf zijn gans beschutterd. zo kan ik geen onderzoekingsarbeid startstellen? Uh, u moet hulp hebben voor die auto. Nu, uh, dat treft. Ja. Hiernaast zitten een paar sloven gevangen. Ja. We zullen ze ook vrij laten. Dan willen ze u vast wel helpen. Een goed idee. Vrije schepsels zijn hulpbereid en vriendelijk opgelegd. Dat is een bekend fenomeen. Beijlt u zich, bitte de, Ja. Uf. Jullie zijn vrij. Kom er maar uit. Kom niet. Huh? De grote knarrek heeft onze hachjes die hij in de grot bewaart. Hebben steen in water laten rollen en moeten wachten op boosheid. Oh, zonderbaar. Waarom lopen die kleine lieden niet begeesterd uit hun gevangenis? Wat zitten ze dan nog achter hun gieterwerken? Ja, dat is vreemd. Ze kunnen niet uit hun kooien, zeggen ze. Dat wil de grote knark niet hebben. En die knark heeft hun hachjes. Die bewaart hij in de grot. Eigendommelijk? Wie heeft dan ooit van hachjes gehoord? Dat is toch geen wetenschappelijke daadzaak. Maar goed, de krachtwagen moet gedrukt worden en daar moeten deze kleine kelen vrij. Ja. Wij moeten dus hun hachlein halen gaan, ook al is dit alles lachelijk. Ja, wie weet wat voor genarigheid daar binnen is, maar vooruit. Zonder dat ze het wisten, was er nog iemand die belang in hun bezoek stelde. Het was de grote knark zelf, die geruisloos uit het modderige riviertje opdook... en hen met een gele oogopslag naloerde. Zo maakt men misbruik van iemands gastvrijheid. Een gevangenis bevrijd en gaat inbreken nu, dat zal hem slecht bekomen. Orde en tucht moeten er zijn. Anders wordt het al gauw een bende in een land. Heer Bommel? Die een ander pad genomen had dat wat hoger op de berghelling uitkwam, wierp toevallig een blik naar beneden. Zodoende zag hij wat daar gebeurde en een rilling voer hem door de leden. Oh, ik kan de jonge vriend toch ook nooit even alleen laten. Terwijl ik met mijn mooi bevrijdend werk bezig ben, zoekt hij de gevaarlijkste dingen op. Nu stapt hij onbeschermd een spielonk binnen. Oh, hoe moet dat aflopen? Vrijheid. Dat moet ook met... Ach, je doen. Nope. Vrijheid. Bravo. Oh. Wie hier woont, kan men ja Moskus in Een nedertrachtige heidendommelijke omgeving. Trommen en maskers die dezelfde gezichten hebben als de sloven. Maar wij moeten ons doel in het oog vatten. Waar zijn de hachlijnen? Hier hangen ze, denk ik. Dit zijn witte bolletjes waarin oogjes zijn uitgesneden. Die moeten we hebben. Goed, laten wij ons beeilen, want deze hall begunstigt mijn rheumatismus. Inbrekers! Ik zal hier afleeren om hier zonder mijn toestemming binnen te komen. Ach, Opgepakt! Ach, mijn hoed. Door boord van speer! Intussen had Tom Poes een paar keer geprobeerd om de witte bolletjes te bemachtigen, maar ze hingen te hoog. Zweet brak hem uit, want de heer Fileer had een kromzwaard uit zijn verzameling tevoorschijn getrokken. En naderde daar nu dreigend mee, terwijl hij de mouwtjes van zijn zwempak oprolde. Ik ken jullie soort. beter beterweters. Maar hier hebben jullie geen kans. Ik zal jullie hachjes afnemen. Sta stil. Daarbinnen gaat het fout. Het wordt tijd dat een heer hier regelend optreedt. Voordat hij de daad bij het woord kon voegen, snelde de de grot uit op een haarmna getroffen door het komenzwart. Professor Prewitzkowski was er door ingespannen frikken in geslaagd om de speer uit de rotswand te rukken. Dit gebeurde zo onverwacht dat hij achteruit schoot tegen de rug van de sabel zwaaiende knark aan. Het valt te begrijpen dat deze hierdoor verrast was en zijn vat op het wapen kwijtraakte. Ook zou hij het evenwicht verloren hebben wanneer hij niet was opgevangen door de binnentredende heer Pommel. Een kort ogenblik bewogen Drita zich door de lucht zonder vaste grond onder de voeten te kunnen krijgen. Doch toen wierp Vlijmenfileer, die aan beide kanten in zijn ademhaling belemmerd werd, heer Bommel met kracht van zich af. De ongelukkige tuimelde dreunend tegen een grote rechtopstaande steen aan die de uitgang schraagde. Tom Poes zag dat het hele rotsgevaarte in beweging geraakte. Hé, hey Olly, kijk uit! Wat moet ik met mijn haagje doen? Wat moet ik met mijn hachje doen? Oh, waar ben ik? Wat waar, waar is de grot? Ja, mijn... nou, wat is er gebeurd, don Boes? Uh, uh, uh, een soort aardverschuiving. Mijn... U bent tegen de rots gevallen die de oh. uitgang ondersteunde. Oh, vreselijk. Ja. Het is vreselijk wat een heer in staat is. Wat moet ik met mijn haagje doen? Ja. Oh. Kijk... Ik heb de hachjes kunnen redden. Die hebben we tenminste. Ja, wat hebben we daar nu aan? De professor is nog binnen met die bloedlustige knark. Bedenk dat liever. En nee, dat doe ik. Met deze bolletjes zullen de sloven ons helpen met het opruimen van het puin. Ik hoop alleen maar dat knark de prof intussen geen kwaad doet. Moet eerst maar die speer uit mijn hoed. Hoi die hoed maar weg. Wat? Ik zal je hachje afnemen en dan kan je puin gaan ruimen. Hier zijn jullie hachjes. Die mogen jullie hebben wanneer jullie de god helpen vrijmaken. Kom er maar uit. moet ik met mijn hachje? Wat moet ik met mijn hachje? Schijt toch uit, jongen, ook. Ok. Dat is iets wat ik niet weet. En, en daarom zal het het begrip van de jonge vriend ook wel te boven gaan. Dat gezeur over een hartje is trouwens niets voor een heer van mijn stand. Je kunt er beter met een zielkundige over praten. Intussen zitten we er maar mee. Ik geloof niet dat we met jouw soortgenoten die groot open kunnen krijgen. Ze begrijpen het niet. Ze willen alleen maar weten wat ze met hun hachjes moeten doen. En met zulke lui kunnen we de professor toch niet uit de grond bevrijden? Dit is een steenslag ik kan ik niet ruimen. Ik heb mijn handen nodig voor wetenschappelijke arbeid. En, en de roe oppervlakte en velzenblokken zou mijn opperhuid beschadigen. De Bommel kan ja veel bekwamer met gehulp van de sloven der Gottes ingang vrijmaken. Oh, een scheut. Bommel, die weet niet hoe je met sloven moet omgaan. Als ik jouw hachje direct heb afgepakt, zal je weten hoe het gaat. Maar Bommel, weet niet hoe je met dat slag moet omgaan. Bah! als ze denken dat ik niet weet hoe ik met hen om moet gaan, vergissen ze zich. Men hier laat zich niet voor afzetten. Geef maar hier die bolletjes. Zo, jullie zijn nog niet rijp om over je eigen hachje te beschikken. Ga de uitgang van die god vrijmaken, onmiddellijk. doen. Dank u. Nu behandelt u ze net als de knark. De vlijmen deed. Dat kan niet goed zijn. U noemde hem zelf een uitbuiter. Ach, oh, wat. Dit is de manier om die sukkeltjes aan te pakken, dat zie je toch? Ook mijn geduld raakt uitgeput wanneer ik tegenover zoveel domheid sta. Onder de leiding van een doortastend heer kunnen er bergen worden verzet. Ha, let maar eens op. Men is aan de arbeid. Die Bommel is niet zo ongeschikt als hij uitziet. Merkt u dat aan? Hij werd van aanvatten. Vooruit jullie. Nog een paar rotsplokken, dan hebben we de grot open. Vooruit. Ah, zo, zo, zo, zo, zo, zo. Oh, professor. Komt u erbij ja, Goedendag. uit. goede dag. Hier is jou kans goed aangegrepen. Proof. Ik ben zeer erkentelijk, want ik heb mijn hachlein behouden. Oh, geen dank. Het was niets wat jij, jonge vriend. Hmm. Ja, Niks. Je, je ziet hier duidelijk voor je... ...waartoe een heer die over hachjes beschikt in staat is. je bent door diefstal in het bezit ja. van de hachjes geraakt. En nu denk je dat je er heel wat mee doen kunt. Maar je zal er weinig plezier van beleven. Dat voorspel ik je. Oh, gelukkig. Die is weg. Het is maar goed dat hij zich bedacht ja. heeft, bedoel ik. De kracht van een heer kan verschrikkelijk zijn. Nu kunnen we uw auto ongestoord uit het moeras trekken, Ach. professor. U zult zien wat ik nu bereiken kan. Sloven! bravo. dit is voor mij natuurlijk gans aangenaam. Maar ik vraag mij hoe uw verhouding tot deze kleine lieden is. Oh, heel gewoon. Ze weten wie de baas is. En dat is belangrijk in het leven, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar dit is reine slavernij, mijn lieve. Het is bekwaam, dat geef ik na. Maar men kan het niet bewilligen. U zult deze ongehoren vrij moeten laten. Zijn krakende stem galmde tegen de rotswand en bereikte daardoor het oor van een loerende figuur... die zich reeds enige tijd in de omgeving had opgehouden. Zo, zo, zo. Wat, baas? Zijn aandacht was aanvankelijk getrokken door het rumoer bij de ingestorte spelonk... en wat hij nu opving stemde hem tot nadenken. We zullen dan ook nog meer van hem horen, vrees ik. Hup vooruit, aan het werk. Trek die wagen op de kant. 1, 2, 2, 3, hup. Heel goed. En nu op het droge duwen. En er zal wel een veldje in de uitlaat zitten... ...en het moet al raar lopen wanneer dat er niet uitgeblazen kan worden. Kom op! Het is mij te weder. Aangenamer zou het ja geweest zijn wanneer de bommel deze manlijns eerst vrijgelaten had... ...maar ik kan starten en dat is kans net. Wanneer ik nu de overzetting inschakel... U waartoe een heer in staat is? Uh, mm -hmm. Die sloven hebben hard gewerkt. Ja. Maar ik geloof niet dat ze het prettig vonden. <tacht> prettig. Mm -hmm. Grote dingen zijn nooit gedaan omdat men het prettig vond. Altijd moet er een heer met geestelijk overwicht aan de pas komen. <tacht> ja, Wat moet dat? Wat doen jullie hier? Zon gaan onder berg. Onder berg wordt donkerd om op te Zegt houden. grote knark. Dank u. Ja avond, kil. En nu je het zegt... ...ik heb vandaag nog niet gegeten. Het lijkt me tijd voor een maaltijd. Wat jij, Tompoes? Mm -hmm. uh, Hebben jullie het niet gehoord? Ga een maaltijd gegeten maken. En uh, uh, voor de anderen heb ik ook een mooi karweitje. Ga jullie maar een stoel maken. Dan kan ik tenminste in een gepaste houding... ...mijn voedsel nuttigen. En jij, jonge vriend, als jij nu is... Tompoes... Toch, wat hij heeft begrijp ik niet. Nu trakteer ik hem toch op een leerzaam uitstapje. Ik zorg dat hij door allerlei zorgen omringd wordt. En dan loopt hij hummend weg. De jeugd is ondankbaar. Wat die bolle doet is uit de kunst. De bespieder... Die we al eerder hebben kunnen waarnemen. Is daar iets geks aan de hand? Ik weet niet wat, maar ik wet dat er een superzaak in zit. Oh, ja, ja, let op, superzaak. Die bolle zit daar verder op, je weet wel, Bommel. Oh, ja. Hij heeft inboorlingen bij zich die alles doen wat hij zegt. En weet je waarom? Die bolle, zou hij ook achter goud aan zitten? Omdat hij een slinger balletjes heeft. Die noemt hij Hachjes. En die geven hem macht over die kleine snuiters. Ik dacht dat hij niks om goud gaf. Omdat hij al genoeg heeft. En nou loopt ons weer voor de voeten. Zo komt een arme drommel nooit aan zijn trek. Laat dat maar aan mij over. Ik heb zo het idee dat die balletjes even belangrijk zijn als goud, jongen. Ja. ja. Ik goud. ruik hier ergens een superzaak. Haha, ja, superzaak. ja, ja. de nacht viel. En ook de regen. Oh, wat een toestand voor een heer. Hoe gemakkelijk kan ik hier een ongeneeslijke verkoudheid oplopen... met mijn ondervoede maag. En er is niemand die zich er iets van aantrekt. Alles moet ik ook zelf doen, als men begrijpt wat ik bedoel. Wat, wat moet dat? Hebben jullie niets beters te doen dan dan glazig in plassen te zitten staren... Ik, ik kan niet tegen de regen. Als regen, valt, wordt alles nat. als, als zon schijnt wordt alles weer droog. Daar kan ik niet op wachten. Ik ga liever een hut voor mij maken. Dank u. Zou dat wel goed zijn? Zouden die ventjes geen rust nodig hebben? Wat bedoel je eigenlijk? Heb je dan nou geen enkele zorg voor mijn gezondheid? Bovendien was de maaltijd die ze hadden klaargemaakt heel slecht van kwaliteit. Check die zelf. Hm, dat kan wel zijn, maar de sloven hebben zelf niet veel gegeten en gerust hebben ze ook niet. Dat, dat, dat, dat komt straks wel. Waarom pak je ook niet eens een beetje aan? Je bent nog jong en sterk en je kunt best een beetje helpen. Zeker, ik wil best helpen. Maar niet met het bouwen van een hut. Ja, brutale luide. Werken, hoe maar. Dat is de jeugd van tegenwoordig. ...maar als hartjesbezitter heb ik hier een goede gelegenheid om een voorbeeld van een gezonde samenleving te geven. Tegen het aanbreken van de morgen trokken de wolken weg. De regen hield op en een magere zon bescheen de ruwe hut die de sloven hadden opgetrokken. Het is niet veel, maar het is beter dan niets voor een heer die een slapeloze nacht had... Ja, ga nu wat droge bladeren halen... zodat ik mijn verstijfde ledematen kan uitstrekken. Ik gevoel mij helemaal niet zo goed. En ik wil rusten. Zal doen. Zal doen. Dank u. Dank, dank u. u. Maar zon komt boven berg, boven berg. En dat is tijd voor... Tijd hap. voor... Hap. Hap? Hap. Hap? Oh, juist. Hap. <laughs> Net wat ik wilde zeggen. Ach, een bezitter van hartjes heeft ook zoveel aan het hoofd. Uh, goed. Uh, ga het ontbijt maar klaarmaken. Twee zachtgekookte eieren en een bordje pap, terwijl ik even een welverdiend slaapje ga doen. De sleutel begonnen aan de hun opgedragen taak. Die was niet gemakkelijk, want droge bladeren waren in dit klimaat uiterst schaars, om van eieren nog maar niet te spreken. De zon stond dan ook reeds hoog aan de hemel, toen de kereltjes nog steeds doende waren. Hebben jullie al gegeten? Niet gegeten. Zoek een pap voor ontbijt van de grote Bommel. Dank u. Het was reeds middag toen heer Bommel de ogen opsloeg. Zodoende viel zijn blik op Tom Poes die hem in de eenvoudige deuropening stond aan te kijken. Wat is er, uh, jonge vriend? U kunt beter eens naar buiten komen. Er is iets met uw sloven. Dat zo wel. Er is steeds wat petsen. Hm? Voor alle kleinigheden vallen ze belastig. Je moet niet denken dat ik ongestoord heb kunnen rusten, hoor. Uh, wat bedoel je eigenlijk? Wat is er met mijn sloof? Kijk maar, daar liggen ze. Helemaal slap. Oh. Er is iets met ze aan de hand en ja. daarom vond ik het beter om u even te waarschuwen. Mm -hmm. Er moet iets gedaan worden, K dacht ik zo. Zouden ze ziek zijn? Mm -hmm. Een akelige vallende ziekte of zo? Wat denk je, jonge vriend? O, of zouden ze... Ik bedoel, eigenlijk zouden ze soms... Wat is er gebeurd Tompoes? Wat zou er gebeurd zijn? Niets. Ik denk dat ze gewoon uitgeput zijn door te veel werken en te weinig eten. Te veel werken? Te weinig eten? Oh, die uitbaardige knark. Ik bedoel, vlijmend fileer is er nu niet meer. Het is zijn schuld dus niet dat de kereltjes er zo aan toe zijn. Er is nu uh, iemand anders. Bedoel je mij? Maar, maar, maar ik, ik wilde echt niet... Nou, ik, ik had gedacht dat sloven zelf wel voor hun voedsel en hun rust zouden zorgen, bedoel ik. Natuurlijk niet. U hebt hun hachjes en daarom doen ze alleen maar wat u hen opdraagt. Och, hoe vreselijk is dit alles. Het werk van een hachjesbezitter is te zwaar voor een heer. Die sloven voegen nooit om iets en, en daarom... Ach, het is maar goed dat mijn goede vader dit niet hoeft mee te maken. Uh, waar is het keukengerief? Een versterkend maal, dat doet soms wonderen. Uh, misschien kan ik ze er nog bovenop helpen. Uh, ik moet er het beste van maken. Hij haastte zich naar de kookpot en toog koortsachtig aan het werk. Tom Poes begon de verzwakte kereltjes naderbij te slepen... maar hield daarmee op toen hij door een akelige geur getroffen werd. Um... Zal ik het verder doen? Ja, graag, jonge vriend. Dit, dit, dit, dit, dit wordt niets. Ik kan het niet, bedoel ik. Ik deug nergens voor. Wat zou ik zonder jou moeten beginnen? En toch moet ik proberen het goed te maken. Misschien is het nog niet te laat. Kijk eens. Soep. Soep. Soep. Soep. soep, soep, soep. Ik, uh, ik heb hier iets voor jullie. Jullie krijgen allemaal je hartjes terug. Het is niet goed om de hagen van anderen in zijn bezit te hebben. Dat leidt alleen maar tot, tot uitbuitingen en misstanden. Het is niets voor een heer als jullie begrijpen wat ik bedoel. Hier, neem je eigen lot in handen. Wat moet ik met hachje doen? Wat moet ik met hachje doen? Wat moet ik met hachje doen? Wat moet ik nu met hachje doen? Wat kan een heer nog wat meer moet doen? Ik met Let op, piep. jongen. Met... Dat weet ik niet. Je hebt nu je eigen lot in handen. Ik heb jullie de vrijheid gegeven. Heb alleen maar achtje gehad. Heb geen vrijheid gekregen. Wat een onzin, baas. Ik weet niet waar die luid over hebben. En het laat me trouwens goud. Wij zijn hier om goud te zoeken. Het kan mij dat gezwanders geven. Hiep, jongen, je zult het nooit leren. Het is heel eenvoudig. Die lui willen vrijheid hebben en de bollen geeft ze hachjes of zo. Een slechte zaak, dat deugt niet. Als zakenman stuit mij die transactie tegen de borst, voel je wel. Wat zijn hachjes? Ben ik veel? Wauw kul, die ze niet met de hoed vandaag de dag. Nee, dan vrijheid, die is in. Ik ruik daar, een superzaak. Luister goed, jongen, dan zal ik je uitleggen wat voor een graagbaas is. Wij weten dat hier goud in de grond zit. Maar het kost ons een hoop moeite om het te vinden. Alleen die inboorlingen weten waar het is... en daarom is het veel gemakkelijker wanneer wij het van hen kunnen kopen. Kopen? Goud kopen? Dat lijkt me niet geweldige zaak, zeg maar zelf. Je bent een slomme. Niet voor geld kopen, natuurlijk. We laten die lui vrijheid kopen tegen betaling van goud. Voel je het nou... Uh, Oké, okay. hoe kun je nu vrijheid verkopen? Hoe doe je dat? dat ik met, je per mut of per liter? Je bent warm. Met, Kom maar eens mee. Dan zal ik je laten zien ik hoe ik die zaak geregeld heb. Terwijl jij zat er niks. Het gaat niet per liter, maar per baal, jongen. Met deze woorden stond Bul super op en begaf zich met logge schreden naar een plek die door enkele rotsblokken aan het oog ontrokken was. In plaats van de blijdschap en dankbaarheid zie ik met slechts bedrukte wat gezichten doen. op mijn heer. Hoe zwaar is dit voor een heer die vrijheid wil brengen, als je ik begrijpt wat ik bedoel. U had ze eerst moeten leren wat vrijheid eigenlijk is. Leren. Ach, juist, met, ach, net je wat doen, ik dacht. Wat moet ik nu, als het wat anders niet doen, is, dat is net iets voor ik mij. Met, ach, <coughs> ik heb jullie je hartjes gegeven, met, ach, daardoor zijn jullie vrij geworden. Met... Want een vrij iemand heeft zijn lot in eigen handen. Hij kan doen wat hij wil, bedoel ik. En als je kunt doen wat je wil, ben je vrij. Zeg nu zelf... Ik bedoel eigenlijk dat je vrijheid niet kunt kopen. Ik ben de grote tovenaar Bulbul en dit is de kleine tovenaar Hip Hip. Nee? Ik komen jullie vrijheid verkopen, een zak vol tegen redelijke prijs. Luister niet naar die verklede schreeuwer met zijn rare maskertje. In deze baal zitten doosjes met vrijheid. ze zijn niet duur. Een goudklomp per doosje. Wie wil er vrijheid kopen? Ja. Kom op, wie is de eerste? wie? wie? Uh, blijf hier, dan zal ik jullie uitleggen wat vrijheid eigenlijk is. De echte Wij. vrijheid zit in jullie zelf... Bedoel ik? Doosjes die is niet te koop. Geld speelt geen rol. Doosjes Men kan de geest Vrij. van een vrije heer niet verhandelen. Luister doosjes toch? Kom hier. Heer. Heer. Heer. Oh, kleine hip Hiep. Open de zak met doosjes, doosjes, heep. doosjes heep. vrijheid. Ja, ja, Maas. Ja, grote ja, Bubbel. Laat een rode klop houden voor een doosje met vrijheid. Dat is geen prijs, hoor. Dat is een superzaak. Jij u zelf. Dringen, achteraan aansluiten. De grote Bulbul stak zijn hand in de zak die zijn collega ophield en haalde er een eenvoudig luciferdoosje uit. Bij een passerend marskramer had hij er twaalf dozijn ingeslagen voor het ontsteken van kampvuren. Nu konden vooruitstrevende handelaars echter voor een mooier doel gebruiken... En hij had dan ook niet geaarzeld om de nuttige zwavelstokjes eruit te verwijderen. Vrijheid, een doosje vol in ruil voor een klop goud. Goud. Het aanbod is beperkt, haast je dus. Goud. Vooruit. Goud. Wie wil vrijheid kopen? Goud. Goud. goud. goud. is goud? Wat goud. is goud? Nooit gehoord van goud. Wat is dit voor onzin? Hoe kan men deze arme bliksems nu om goud vragen? Geld speelt toch immers geen rol als het om vrijheid gaat? Hmm. Die kerels met maskers schijnen te denken dat hier goud gevonden wordt. Maar wacht eens. Die gelige, ronde rotsblokken die door de sloven naar boven gerold werden. Die zogenaamde zonnestenen. Daar ga ik eens naar kijken. maakt De kleine hiep, hiep kreeg er intussen genoeg van. Ondanks de aanprijzingen van de grote Bulbul maakte de sloven geen aanstalte om met goud voor de dag te komen... en daarom trok hij zich terug in een dalletje verderop waar hij zich van zijn hinderlijk masker ontdeed. Zoals oplettende luisteraars al vermoed zullen hebben, traden daardoor de stuitende trekken van Hiep Hieper in het daglicht. Dat was nu eens geen superideetje van de baas. Die inboordelingen willen zijn lucifers doosjes niet. Hakken. Gewoon maar hakken. Dat is de manier om goud te zoeken. Laat hem maar tegen die inbollingen zwammen. Ik ga aan het werk. Ah, hakken. Hakken. Hakken in de grauwe ros. En ah, hakken. Maar hij bleek niet de enige te zijn die zo bezig was. Ergens dichtbij klonk het geluid van een andere houweel. En toen Hieper een kijkje ging nemen, ontwaarde hij Tom Poes. Ah, hakken, hakken in de gele steen. En kijk... Goud, nu weet ik dus waar ik het vinden kan. Het zit in die zonnesteen. <middel> Goed zo. Nou weet ik ook waar ik dat spul kan vinden. En heb ik jou niet meer nodig? Dat is een strop. Wat ga je nu doen, Hiep? Hé, hey, smeer hem! Geef mij dat pompje en maak dat je wegkomt! Schiet op! Goud, goud, goud, wat? goud is goud, goud. Wat is goud? Goud gehoord, nooit goud, goud, goud, goud gehoord. Ga maar uit, baas! Ik heb hier wat van dat spul. Laat dat maar eens aan de zien, dan zullen ze ons de weg wel wijzen. Goud. <laughs> goud, goud, stukje, stukje zonne van, van zonnesteen zonne zonne is stenen. goud. Dank u. Haal Zonnesten. Krijgen vrijheid. en krijgen vrijheid doosjes van, van doosjes grote doosjes bil. Van bil. Bil. Juist, bil. dat is het werk. Hiep, superwerk, jongen. Nu komt alles voor elkaar, he, Olly. De sloven kunnen hun vrijheid gaan kopen. Wat een onzin. Geld speelt bij vrijheid geen rol, dat weet je best. Hoe, hoe komt die oplichter in aan goud? Ik heb ontdekt waar het te vinden is. Een hyper ontdekte mij toen ik het ontdekt had. Oh, maar dat is allemaal heel dom van je. Ja, maar... Nu heb je die schurken in de kaart gespeeld. En nu zullen ze edel metaal krijgen in ruil voor hun waardeloze doosjes. Ja, en wij kunnen nu beter weggaan voordat de sloven ontdekken dat ze beetgenomen zijn. We moeten hier weg, heer Ollie. Daar komen rotsblokken vol goud aanrollen en het is meer dan goed is voor iemand hier. Geen denken aan, jonge vriend. Als heer zie ik mijn plicht. Ik moet deze schepsels tegen oplichting beschermen. Men kan zijn vrijheid niet tegen wat goud inruilen. Het is het hoogste goed. Dat zal ik deze arme ventjes nu duidelijk maken. Zodat ze zich als heren met opgericht hoofd in de beschaafde wereld kunnen bewegen. Als je begrijpt wat ik bedoel. De gelige steenmassa's rolden de berghelling af totdat ze het dal bereikten. Daar kwamen ze natuurlijk niet meteen tot stilstand. In hun vaart verbreizelden ze de eenvoudige hut... die daardoor de sloven was opgetrokken voor heer Bommels welzijn. Oh, mijn eenvoudige hut. Pas op heer Ollie. De ontstelde heer werd met kracht door Tom Poes uit de baan van de lawine geduwd. De grote tovenaar Bulbul was minder gelukkig. Een van de zware steenklompen raakte zijn licht houten omhulsel zodat het kraakte. En toen hij ontsteld zijn afstotend gelaat uit de ontstane opening naar buiten stak... ...zag hij dat hij omringd was door rotsformaties. Maar, maar, maar, wat, wat? Wat moet dat? We zijn binnen, baas! Oh, het zakje is gepiept, hoor. Je bent een ah, ezel. Ik ben zelf weinig gepiept. Ik vraag niet om een aardverschuiving, maar om goud. Kijk dan, baas. Deze stenen zitten er vol mee. Ik ben een eerlijk zakenman. De betaling is gedaan en nu zullen we even de goederen afleveren. <laughs> Waar is de zak met doosjes? Hiep? Vrijheid in doosje. Dank u, dank Vrijheid u, in doosje. Halt, dit is gij. Wat hebben jullie daar? Vrijheid. Vrijheid in doosje. Ni niet, niet waar! U. Die doosjes zijn dank leeg. U. Maak ze open, kijk maar! Vooruit, jongen. Dit is allemaal van ons. Wij zijn nu de rijkste lui van de wereld. Alleen om maar even de boel naar een nette stad te rollen. Daar kan het worden uitgesmolten. Oh. Wat je. Vooruit jongen, rollen! Uh, uh, oh. <tijd> ja! <tijd> oh, dit is gemiddeld, <tijd> baas! <tijd> <tijd> Die rotkrompen zijn veel te zwaar! Hoe <tijd> krijgen we ze ooit hier vandaan? Nee. Dit is geen werk voor rijke jongens. Weet je wat we doen? We huren werkkrachten. Heel gewoon. Ten slotte, kunnen we het betalen? Ja. En ongeschoolde arbeiders zijn hier genoeg. Zie jullie wel, er zit geen vrijheid in. Vrijheid is iets wat in jullie zelf moet zitten. Het is niet te koop. Ik zoek wat geschikte werkkrachten, jongens. Voor het wegrollen van die zonnestenen, je weet wel. Tegen betaling natuurlijk, tegen goede betaling. Jongens, wie willen wat verdienen? Verdienen! Verdienen! Dank u! Oh, Ver verdienen, je dank u. verdienen! Dank u! Verdienen, dank u! De lafaard! De, de, de, de oplichters! Au! Ik wil juist goed doen als jullie begrijpen... Kom mee, hier Bommel. We zijn hier al te lang gebleven. Terwijl Bul Super en Hiep Hieper in de zuidelijke richting een goed heenkomen zochten, trokken heer Bommel en Tom Poes zich naar het noorden terug. Maar de inboorlingen bleven bij hun goud bevattende steenklompen achter en loerden dreigend rond. Is van mij, is van, van mij, mij is van mij, van, mij, van, mij, van mij, is van mij, is zonnesteen van vrije sloof, ak, die eigen hachje heeft. Dank u, is van mij, en deze is van vrije sloof, ook. Ok. is van mij. Wie aan zonnestenen komt, krijgt straf. Nu trad er echter een bekende figuur tevoorschijn. Het was Vlijm en Filier, knark van de tufkegel en aanliggende slikken en zompen, die achter een piek zijn tijd had afgewacht. Dit wordt niets. Door de komst van de vreemdelingen is het bederf in deze gebieden geslopen. Maar het is nog niet te laat. Wanneer jullie nu allemaal je hachjes teruggeven, zullen we weer orde op zaken stellen. Is van mij. Is, is, is van, van mij. mij. Is van mij. Juist. Ik zie dat jullie onzichtbare vrijheid hebben gekocht. Dat is mooi. Maar zonder een redelijk bestuur kan geen land bestaan, nietwaar? Dat wordt honger en doodslag. Daarom zal ik het roer weer in handen nemen, als jullie nu je hagje... Au, au, au, au, nee, geen stenen gooien, dan krijgen jullie straf. Au, die, die, die, die mogen jullie houden, maar, maar, wie stoutjes moet het afstaan. Zo gaat dat in beschaafde landen. Au, au, au, wacht even, wie gooit daar, niet gooien? Ja, ik voel, au, ik voel een scheurt opkomen. De zonnesteden moeten terug, nou, au, op. Mijn tijd is voorbij. Slikken en zompen, verzuipen of pompen. Ik hou het voor gezien. Heer Bommel en Tom Poes hadden gezorgd dat de afstand tussen hen en het land van de sloven zo groot mogelijk werd. Ten slotte kwamen ze uitgeput aan de voet van het gebergte aan, terwijl ze hun honger stilden met een aan de grond ontwoekerde knol. Oh, oh, oh. Ik ben aan het einde van mijn krachten. Het bevrijden van sloven vergt het uiterste van een heer. Geestelijk en lichamelijk, als je begrijpt wat ik bedoel. Vooral wanneer die geen dank, maar gruis krijgt. Ja, ja. Kijk daar, zie je olie. Is dat niet de wagen van de professor? Maar hij duwt hem alweer zelf voort. Oh. Kijk maar... Kijk maar, dat treft zich ja. De krachtwagen is wederom kapot. Oh. En enige frisse krachten kan ik... ganz goed gebruiken. Wilt u maar helpen mm. drukken, mijn heerschappen? Nee. Oh, het spijt me, maar ik ben geheel opgedrekt. Maar, hm? Scheid toch uit met dat voertuig. Hoeveel moeite heeft het al niet gekost... ...om het op gang te krijgen? Ja. Daarvoor heb ik een rabauw als vlijme fileer moeten trotseren. En ik heb er die arme sloven voor uit moeten putten. Ja. Laat het toch ergens staan, professor. Ik heb zo vermoeden dat het mechanisme niet durft. Daar hebt u recht. Mm. Het is een weken krachtwagen ja. die mij veel leed maakt. Mm. Maar ik moet ermee naar huis. De inhoud is ja zeer wichtig. Hm, zwaar is het zeker. Ja. Wat zit er eigenlijk in die wagen? Hm. Monsters. Hm? Grondmonsters. Ja. rotsblokken. Oh. Ik uh, ga die onderzoeken, want oh. ik heb een vermoeding dat er goud in de bodem zit. No. Daar oh. in de berg. Ja. Ja. En als dat waar is, zou het gebied open gegooid kunnen worden. En dan zouden die nederige manlijnen straks welstand kunnen no. komen. Denkt u hm. ook niet? Hm? Nee. Hm? Ah. Nee, nu staat de wagen kans vanzelf. Maar nee, hij vraagt dan, bodemlozes meer. Stop hem, mijn heer Ach, Oh, weg. Nu is het kans reddeloos. Hoe schrikkelijk. Het geeft niet. Oh. Het kwaad is al gebeurd. De bediende Joost zat op zijn gemak in zijn kamertje achter een fles wijn en sigaar te roken. Het is geen slechte betrekking, als ik mij zo mag uitdrukken. Vooral omdat heer Olivier vaak uitstedig is en omdat hij zijn dranken werkelijk uitstekend bijhoudt. Aan de andere kant leest men dikwijls aantrekkelijke aanbiedingen van hotels en uitspanningen die geschoold personeel zoeken. Ach, het vak van bediende is eigenlijk uit de tijd. En het gesloof met de maaltijden valt dikwijls niet mee. Misschien zou ik... Um... Daar krijg ik toch opeens een vreemd voorgevoel wanneer men mij toestaat. Ik durf te wedden dat de goede tijd alweer voorbij is... en dat heer Olivier doende is naar huis te komen. Daar heb je hem al. Men moet ook altijd maar klaarstaan. Ik zal heer Olivier daar toch eens op wijzen als ik zo vrij mag zijn... We zijn er. Ja, dat is ganz gemoedelijk. Ja. Maar toch betreur ik die verloren monster. Oh. Mijn wetenschappelijke arbeid is vergevens geweest. Ach, wat alles is goed afgelopen. En kijk, daar staat Joost. Oh, het is prettig om weer thuis te zijn. En een voedzame maaltijd zal zeker smaken. Nou. U zult me moeten verschonen, heer Olivier. De maaltijd is nog niet gereed, als u mij toestaat. Je moet wel bedenken dat het niet meevalt om altijd maar klaar te staan... wanneer het u goed dunkt om thuis te komen. Dienstbaarheid is een zware last met uw welnemen. Dat is nou niet mooi van je, Joost. Jij hebt je eigen hachje. Wanneer ik je hachje had, zou ik nu een maaltijd krijgen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar een heer wil alleen maar voedsel dat hem door een bevriend iemand wordt aangeboden. Uit bezorgdheid. En niet uit angst, bedoel ik. Ik, ik, ik, ik. ik kan u niet helemaal volgen met uw goedvinden. Een diner voor drie personen, dus? Overgaan tot nader onderzoek. In het gebied van de Zwarte Bergen zijn onlusten uitgebroken. Het schijnt dat er bij de Tufkegel en de aanliggende slikken en zompen goud gevonden is. De inborlingen bestrijden elkander het bezit van het grondgebied... terwijl de buitenlanders verjaagd zijn... Daardoor is het moeilijk om een inzicht in de situatie te krijgen. Het politieconcert in Rommeldam Noord in het Colosseum. Ach zo, toch goud. Ik had dat wissenschappelijk ja schoon vermoed. Schade dat hm. mijn monsters verloren gegaan zijn. Bah, door goud gaan alle goede eigenschappen te gronden. Geld speelt geen rol, zei mijn goede vader altijd. En daar houd ik mee aan. Hm. Excuseer, heer Olivier. Ik heb in de haast een eenvoudige maaltijd bereid. U kunt aan tafel gaan met uw welnemen. Een voedzame soep. Bereid door een bevriend iemand. Als ik zo vrij mag wezen. <middels>